Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. Het staat nog steeds niet vast hoeveel containers er precies overboord zijn geslagen... van het containerschip MSC Zoe. Rijkswaterstaat en de Kustwacht zijn nog bezig... het eerder genoemde aantal van 277 te verifiëren. Het schip had zo'n 8000 containers aan boord. Duidelijk is dat er 22 zijn aangespoeld in het Waddengebied... Met vliegtuigen en sonarboten wordt gezocht naar de overige containers in zee. Het berg daarvan wordt vooral in ondiep water lastig, omdat bergingsschepen daar moeilijk kunnen komen. Intussen wordt op de stranden de laatste aangespoelde rommel opgeruimd. Het drama gisteravond in een Poolse escape room is volgens de brandweer veroorzaakt... door slechte bedrading en gebrekkige veiligheidsvoorzieningen, zoals er geen geschikte vluchtroute... Bij een brand in het complex in de Noordpoolse stad Kosalin... kwamen vijf meisjes van 15 om het leven. Een man van 26 ligt met brandwonden in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn waarschijnlijk gestikt. Om in de escape room te komen moest de brandweer speciale breekapparatuur gebruiken. De Poolse regering heeft na het drama opdracht gegeven... alle ongeveer duizend escape rooms in Polen te controleren op veiligheid. Tirol kampt met een chaos op de wegen door de enorme sneeuwval. Alleen al in de dalen valt er dit weekend tot een meter sneeuw. En op de bergen is dat naar verwachting twee meter. Er staat verder een harde wind en de kans op lawines neemt verder toe. Het vliegverkeer van en naar Innsbruck is stilgelegd. Vluchten worden omgeleid of zijn geannuleerd. Vorig jaar zijn bijna 5600 auto's in vlammen opgegaan. Ruim duizend meer dan in 2017. Dat is een record, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl. Het Verbond van Verzekeraars adviseert mensen... om hun auto altijd op een duidelijk zichtbare plek te parkeren... waar ook voldoende verlichting is. Het weer, overwegend bewolkt en soms wat lichte regen of motregen. Het is een graad of acht. Morgen verandert er weinig en ook na het weekend blijft het bewolkt... met vooral op dinsdag veel wind en geregeld buien.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 Dames en heren mag ik uw aandacht wie ik ben, zou ik Niki Laura zijn degene die hier als laatste de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 En dat heeft u denk ik ook wel door. Ja. Zo. Dat is weer wat anders om weer eens gewoon te kunnen zien.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 Ga dan naar onze Facebook-site ZFM Zandvoort. En bekijk de beide films die daarop staan. En geniet uiteraard van alle reportages die gemaakt zijn door Roy van Buringen. Wij hebben weer muziek voor je. Hier is Phil Collins.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 Ja, het is inderdaad zonde dat de kringloopwinkel in ieder geval tijdelijk niet meer aanwezig zou zijn op de huidige locatie, albert -Jan. Klopt, het is een voorziening die duidelijk in een behoefte voorziet. En dat onderschrijft de gemeente ook. En ik hoop dat ze tot een, tot een structurele oplossing kunnen komen. Nou heeft het pakhuis laten weten dat ze nog tot en met aankomende woensdag open zijn. Dus tot 9 januari.